Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA en de SP willen een totaal verbod op bonussen bij banken en verzekeraars in Nederland. Ze komen met een initiatiefwetsvoorstel waarin staat dat geen enkel personeelslid van een bank of verzekeraar nog een bonus mag krijgen. Als het aan de PvdA en de SP ligt, hebben ze alleen nog recht op gewone beloningen, zoals een dertiende maand. Het initiatief gaat verder dan het voorstel van het kabinet, waar binnenkort in de Kamer over wordt gepraat. Dat gaat ook over een bonusverbod, maar alleen voor banken die staatssteun krijgen. Banken zijn bereid 70% van de Griekse schulden kwijt te schelden. Dat zegt Topman Homme van de ING-bank tegen de NOS. ING onderhandelt samen met andere banken met Griekenland over een verlaging van de schuld. Het aanbod van de banken betekent dat de helft van de Griekse schuld aan banken wordt afgeschreven. Naast zou een deel van het staatspapier omgezet moeten worden in langlopende obligaties met een lagere rente. De Grieken hoeven alleen nog maar ja te zeggen, aldus ING-Topman Homme. Hij vindt ook dat de Europese Centrale Bank bereid moet zijn Griekse schulden af te schrijven. Vandaag zei de Griekse minister van Financiën dat zijn land dichtbij een definitieve overeenkomst is met de bankensector. Voorzitter Siska Dresselhuis van de jury van de mensenrechten Tulp heeft bij de prijsuitreiking kritiek geuit op minister Roosentaal. Ze zei dat hij minder prioriteit geeft aan mensenrechten dan zijn voorgangers. De mensenrechten tulp is dit jaar voor de Chinese activiste Niu Lan. Maar ze zit gevangen en ook haar dochter, die in haar plaats de tulp in ontvangst zou nemen, mocht het land niet uit. Dresselhuis denkt dat Rosenthal de tulp liever had uitgereikt dan iemand uit een land waar Nederland minder zakelijke banden mee heeft. Maar Rosenthal ontkent dat. Het weer, het is vanavond en vannacht helder, minima van min 6 tot min 11. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind, middagtemperatuur min 3 graden. Dit was het.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 Het uh, komt uh, vrij vaak voor dat er uh, cliënten zijn die zich melden met een eetprobleem uh, of met een eetstoornis. En uh, de cijfers gaan ervan uit dat uh, 1 tot 5% van de bevolking in Nederland uh, met deze problemen te kampen heeft. En als we kijken naar de aanmeldingen binnen de hoop, dan uh, denk ik dat ze een beetje op hetzelfde percentage uh, uitkomen. Zo, dat is echt veel. 5 tot 10%. Veel. Ja, ja 1, 1 tot 5%. Ah, Oké. Okay. Ja. Uh,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 Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt voor je voor je inbreng. Graag gedaan. Hey, ik heb je betaald, gekocht met mijn bloed, de overwinning behaald. Al. Laat je zorgen gaan Geef ze aan mij Ga op je voeten staan Een kindje bent vrij Ben je vermoeid en belast Kom naar me toe Een kind, ik heb je vast En mijn hand wordt niet moe Want mijn liefde voor jou Zolijn de vrouw, en ik blijf in trouw. Ik ben jouw redder in nood. Kijk niet naar het donkere zin die daarom om je heen. Ik zal voor... Vrij, vrij, kom toch naast me staan Heer, u heeft mij betaald Gekocht met uw bloed De overwinning behaald. Alles komt goed Ik laat mijn zorgen gaan En geef ze aan u Ga op mijn voet Neer, ik hou van u. En achter mij leven boeien in de duisternis. En achter mij ligt het verdriet van alles. Wat ik heb gemist, ik draai me om. En ik kijk.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 En alles wat goed voelde, dat, uh, daar ging ik in mee als het ware. Maar ik had zoveel energie en wat bij mij ook op, uiteindelijk ook wel uh, ertoe leidde dat ik ook geobsedeerd werd door sporten. Mm. En daar voelde ik me echt zo top bij. Dan ging ik s ochtends ging ik, uh, 50 banen zwemmen van mezelf. Het was ook, ik stelde ook heel erg heel hoge ijs eisen mezelf.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 to so find you endlessly, mostly to myself cause you made me believe, no one could ever love me like you could, there wouldn't be a day I'd be. You've been rescued from your sins today. Hallelujah. Yeah. Yeah. Let's celebrate our salvation. En als ik jullie nu vraag, van, nou, hoe kan je mensen met een eetstoornis herkennen? Ja, dan voelen wij het allebei ja. intuïtief aan. Um, dus kijk, bij anorexia zie je natuurlijk aan het lage gewicht. Bulimia is dat vaak wat minder. Um, ik zie het aan de manier waarop iemand mensen scant. Uh, naar het lichaam kijkt. De onrust die in iemands ogen komt als het eten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 de zwerver en verslaafde, de goede en bordel. Er is niemand. Lesbiennes, homo's, door een ander niet aanvaard. Mensen die correct zijn, zelfverzekerd en stabiel. Zij die zijn ontspoord, moorden naar een pedofiel. Er is niemand hier op aarde, zonder fouten, zelfs niet één. Ieder mens heeft liefde nodig. Van iedereen, groot en klein, arm en rijk Van sterken en van zwakken, bij hem is iedereen gelijk